Het is reuze fijn, dan het is heerlijk om hier te zijn, tussen mijn zusjes, mijn vader en moeder, het is reuze fijn. Ook al ben ik klein. Keidem is lachen, Keidem is lachen, hij doet de groeten aan iedereen, zei tegen mij, pa, vergeet er geen, de toestand van Maat is goed, pa wat bleek, maar goed, als altijd, oh wat is hij blij. Hij is geboren, ja hij is geboren, Hij is geboren, hij is geboren, hij heet Vincent. U hoort, ben Kramer en hij is geboren Vincent. Uh, het zal een oud plaatje zijn dus ik hoef hem niet te feliciteren. Uh, we gaan lekker verder met een nummertje van Dries Roelvink en die heet Grijp nu je kans. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan belaf ik verwonderd. U hoort het, het is niet realeel, Dries Roelvink, het is een dubbele cd. De cd is verwisseld, maar dan maakt ook niet uit. We gaan lekker verder met de Jodaanwald van Johnny Jordan. Ze, ze maken ze gooien, ze smaken. Wanneer ik het zie, word ik na. Misschien is het leuk in Amerika. Geen meiden toch veelie vermaar zo'n lekkere wal. Vind die paai roken zo'n heerlijke wal. En doe er dan? Je kunt ook blijven bellen. Voor de bezoekjes, het nummer is 06 53 31 60 80 06 53 31 60 80. Je luistert naar radio, we komen door. De morgens die draaien, zwieren we zwaaien. Je ziet die paaien rood, als draaien Een vals is de lust van mijn leven, daar laat ik me einde verstaan. Waarom als een wilde te springen, een mens is toch geen bafiaan. Wat heb ik nou aan, boekie, boekie, die zijn we dansen maakt me kwaad. Ik vind het gewoon weg, maar poppenkast, geef me maar Jordaan's fabrikaat, zo lekker wat. Van die paai roken Zo'n heerlijke wals Uit de uurdaal Die me weer herinnert Aan de tederlokken En bloedrode kralen En bedofeltjes zo De orgels die draaien en we zwieren, we zwaaien. Je ziet die baai rood rood als koepeltjes schaaf en draaien berecht. U hoorde Johnny Jordaan en die Jordaanwals. Het volgende met je wat we gaan doen is voor van de Haan. En die heet Ik heb niets met jou te maken. Ja, mensen, u hoorde René de aan en ik heb niets met jou te maken. Ik beloofde net een nummertje van um, Dries Roelvink en grijp nu je kans. Ik heb dus deze nou omgedraaid en nu u we hem, uh, hem gaan horen. Hier komt hij, Dries Roelvink. De winter is nu echt voorbij, in de natuur en ook voor mij. Ik had het koud en was alleen, niet echt alleen maar toch alleen. Liefde kwam en verdween. Al nachtenlang droom ik van jou, maar ik ben doodsbang voor elke vrouw. Haal al die twijfels bij me weg Ik beloof, doe mijn best Liefde doet dan de rest Grijp nu je kans, neem me mee Pak me vast Op mijn mond Misschien ben jij de ware wel Mijn hartbondstvel, mijn bloedstroom snel al van het moment dat ik je zag Ik werd verleid door je stem en je lach Grijp nu Ja, zoals beloofd hoorde u Dries Roelvink en grijpt nu je kans. Um, ik had net een uh, klant hier in de studio. Die is natuurlijk hartstikke leuk. Die kwam een plaatje aanvragen. En die wordt aangeboden aan Brenda van Dijk. Marco Hilhorst. En die wordt aangeboden door Diana, Guido en Angel. Ik mocht hem zelf uitzoeken als het maar een leuk nummertje was. Ik heb een leuke aangezocht van Paul van der Wouden. En die heet, ik laat je nooit meer gaan. Hier komt hij. Ik heb je laat je nooit meer gaan. Oh, oh. Aha. Aha, nooit ga ik mij aan vandaan. Je bent voor mij het ideaal het mooiste van allemaal. Je Jij bent zich waar, een te vrouw. Jij bent de vrouw. Je laat je nooit meer gaan, oh, oh. aha. Nee, dat zei ik bij jou vandaag. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik jou daar zag: jouw blonde haar, jouw blauwe ogen, en op die lieve laag. Ik zou die dag. Ik ben meer vergeten, dat ik jou daar zag. Geen vrouw die zich met jou kan weten. Ik dank alles en iedereen voor die dag. Oeh, oeh. Aha, ja ik heb je, wil je nooit meer krijgen. Oeh, oeh. Aha, ik beloof je, jij krijgt ook geen zwijt. Ik laat je nooit meer gaan, ik laat je nooit meer gaan van de Woude En ik laat je nooit meer gaan. Aangevraagd door Guido voor Brenda van Dijk en Marco Heulost. Um, het volgende plaatje dat we gaan draaien is er eentje van uh, Frans Bauer en een dag uit Duizend Dromen. Die bieden wij speciaal aan. Tenminste die wordt aangeboden door Zwarte Peter aan mijzelf. Bedankt Peet. Uh, aan en Dirk, Radio De Vrije Vogel. En Radio De Vrije Vogel ook nog bedankt voor de hulp. Um, we gaan hem opstarten. Hier komt uh, Frans Bauer en een dag het Duizend Rome. Ik zou je nog zo graag iets willen zeggen. Al zeggen woorden niet zo ver.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 Zijn wij elkaar gekomen, samen zijn wij op de weg naar het geluk. Dit wordt voor ons een dag van duizend dromen. Ik ben toch nog goed terecht gekomen, maar ik niet.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 Want elke dag is steeds een nieuwe staat. Dit wordt voor ons een dag uit duizend dromen. Jij en ik zijn wij. ons. Frans Bouwer en een dag uit duizend dromen. Het volgende nummertje wat we gaan draaien voor u is het van André Azis en die heet Leven op het plein. Ik zag de lichten van het plein, waar het al zo leuk aan zijn. Een gitarist, een acrobaten, ja dat zie je hier op straat Een boodschap van een heilsoldaten, een die voor je staat Dat is leven, dat is leven op het plaat Een ijskaalboer, een danseres, een houten vloer, gewone dingen die je vindt alleen op straat. Dit is mijn plein, dit is mijn plek, hier zijn de zorgen even weg, dat is leven, dat is leven op het plaat. staan, zelfs als de We horen Andreasen's, leven op het plein. Leuk is het idee. Uh, het volgende nummer waar we gaan draaien voor u is de even van Pauli en die heet Hulpeloos. Ik hoop dat ik de goede schuif heb. Ja, hier komt Pauli. Het volgende plaatje wat we gaan doen is er een van Koos Albers van de live CD. Um, die is aangevraagd door Zwarte Peter, aangeboden aan de kleine kinderen en alle luisteraars. Hier komt Koos Albers. De telefoon gaat ook al. Wie de belt even blijven hangen, ik ga even de cd zetten. Koos Albers, ik verscheur die foto. Ik heb je nooit mogen ontmoeten Ik heb je nimmer mogen kennen, dat is raar Ik heb je nooit mogen begroeten Ik miste jou op ieder feest en dat is nou Ik zat niet meer bij jou op de schoot Mij voerde nooit eentjes brood Maar één ding weet ik wel en mis ik voel het steeds als een gemis Ik mis de warmte Ik mis de warmte van het huis waarin je leeft Ik mis de liefde Ik mis de liefde van het hart dat om mij geeft Ik mis de charme Dat ik kan vragen, opa, speel je nu met mij? Ik mis je elke dag opnieuw En dat gaat nooit voorbij <middels> Mijn vader heeft me vaak beschreven hoe goed jij ups en downs in het leven overwon Misschien heeft hij wat overdreven Ik wou zo graag dat ik je kennen leren kon. Want één ding voel ik dat is waar Wij zijn een stukje van elkaar Maar andere namen in één ruk Dat grote deel van mijn geluk Ik mis de warmte, ik mis de warmte van het huis waarin je leeft. Ik, ik mis de, de liefde, ik mis de liefde van het hart dat om mij geeft. Ik, ik mis de schaduwen dat ik kan vragen open speel je nu met mij. Ik mis je elke dag opnieuw en dan. Ja luisteraars, u hoorde Han Wellerdiek, er wordt gesprongen in de studio. Um, ja het was niet het plaatje wat er aangevraagd was. Het plaatje wat aangevraagd was was Koos Halberts. Ik verscheurde je foto, helaas. De cd deed een beetje vreemd. Ik ga het zo meteen opnieuw proberen op de andere cd-speler. Dat kan natuurlijk gewoon hier. Ehm, um, Baum belde net en die bood een plaatje aan voor haar man. Um, dan denk ik dat ik niet een al te toepasselijk plaatje heb gevonden. Ik ga het even een ander opzoeken voor hè. Tani vroeg een plaatje aan voor de man en uh, voor de jongens die boven op zolder zitten, die mij aan het imiteren zijn, waar inmiddels ook een antenne buiten aan het raam hangt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Jongens, ga zo door en misschien uh, kan ik binnenkort eens naar jullie luisteren. Um, het plaatje dat ik wil gaan draaien is een van uh, de zangeres zonder naam. En die heet Kleine Schooier. What do We horen de zangeres zonder naam, een kleine schooier. Als ik mijn huiswerk goed gedaan heb, dan krijgen we nu Henk Wijngaard. En kijk uit, hier ben ik. Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefste toch bij jou. Want na al die jaren heb ik ervaren dat ik nog steeds van je hou. I'm Weer voor je deur zal staan Hoop ik dat ze zal opengaan. Ondanks al wat ik je heb aangedaan Kijk uit, hier ben ik Want als ik terugblik, Ben ik het liefste toch bij jou Ik en kijk uit, hier ben ik, blijkbaar heb ik mijn huiswerk te goed gemaakt. Guido, ik geloof dat je visite hebt, wat ik zo begreep. En dan waren Brenda en Marco, als ik het goed heb onthouden. Draad in een plaatje, aangevraagd door jou. Ik denk dat ik hier veel toepasselijker nummer heb, als je echte vrienden hebt. En ik denk dat Marco en Brenda dat wel zijn, laat ze hier dan maar eens naar luisteren. Hier is Rob Zorren en een gabber. Is geen lieve jongen, die zijn er al genoeg. Hij is gewoon je maatje van het sportveld of de kroeg. Het geeft niet wat je doet in deze maatschappij. Want heb je zo'n gabber, wees dan gewoon maar blij. Hij wil niet alles weten, maar weet wel dat hij leeft. Terwijl hij juiste antwoord geeft. Geld. Op aanzien en succes, want jij bent dan in tel. Alweer niet. U hoort Rob Zorren en een Gabber Het volgende plaatje waar ik voor wil gaan draaien is er een randje van Drukwerk Het is een wat onbekender nummer, maar toch Daarom niet minder leuk Hier is het Wilhelmus, Wilhelmus van Karbouwen in then. Ja luisteraars, u hoorde Drukwerk en het wil Helmus van Karbouwen. En dit nummertje had ook...